Een doer kondigde in november al aan dat hij zijn zangcarrière op een laag pitje zou zetten om de politiek in te gaan. Het weer, toenemende bewolking, maar droog, overdag onstuimig en veel wind. Het wordt een graad of 10. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO, de nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, dinsdagochtend 3 januari. Straks hebben we de nachtgedachten. Dat is een vertaling van een Engelse songtekst naar het Nederlands. Ook muziek van de Radio 1 week cd. En dat is deze week het album van Sherry Diane. Maar nu eerst naar muziek van Snowy White. Dit is The Bird of Paradise. So Bicycle Club hier in de nacht op een Lights Out, Birds Gone. Daarvoor zat ook nog Snowy White en The Bird of Paradise. Supergroepen, Zo heel af en toe duiken ze op. Eind jaren 80 verenigen vijf grote muzikanten zich. De bezetting ex-Beatle George Harrison, Jeff Lynne van Electric Light Orchestra, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty. Het vijftal valt officieel uit elkaar als Roy Orbison in 1988 aan een hartenval overlijdt, twee dagen na hun laatste optreden. Bob Dylan die kwam een verhuisdoos tegen in de garage bij de studio... met de tekst Handle With Care. Het is hun enige echte succesnummer. Dit zijn de Traveling Wilburries. Temptations changeable, situations tolerable. I'm nice. Achter de prachtige nieuwe muziek van Sherry Diane. Je Make It Better van haar debutalbum Sing Me A Song. Het is een Nederlandse singer-songwriter. En op haar album staan de covers van bekende en onbekende jazzsongs... en ook wat, uh, wat eigen werk. Kenny die verzorgde op een van de nummers een uh, sax solo... en ze was recent al op uitnodiging van Eva Jinek... voor een optreden bij Met Het Oog Op Morgen. Zometeen Dara McLean, ook nieuwe muziek. Maar eerst een ja, toch wel oude en vertrouwde. De Style Council met My Ever Changing Moods. I'm yeah. yeah. you ontdekte in een muziekblad. Of je moest naar de platenhandelaren om daar uh, ja, nieuwe dingen te ontdekken. Of uh, zelfs muziek te laten importeren. Heb je tegenwoordig het wereldwijde internet. Wat is dat toch fantastisch dat je daar ja, door middel van server uh, artiesten kan tegenkomen die je eigenlijk niet kent. En dat was bij mij ook het geval dat ik op een Amerikaanse site van een radiostation uh, deze dame tegenkwam. Dara McLean heet ze. What love looks like. Van haar, uh, haar album You Got My Attention. Ze is opgegroeid met 70's, Motown Funk en Soul. En haar nieuwe album is dus recent uitgekomen. Daarvoor ook nog Style Council met My Ever-Changing Moods. Zometeen de nachtgedachte, maar nu eerst Jimmy Cliff.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 Zeg het wel. Sugero samen met de Lange en Blue hier in de nacht bij een plaat uit 2009. Het was de bonustrek op het album The Great Escape. Daarvoor hoorde je ook nog Agda en de Munich, Laat Me Slapen. En ook Jimmy Cliff met Sunshine in the Music kwam voorbij. Dan de nachtgedachten, een gedeelte uit de songtekst vertaald naar het Nederlands. Ik hou van jou voor altijd, dichtbij en ver weg bij elkaar. Overal zal ik zijn bij jou. Alles zal ik doen voor jou. Het is Donna Lewis. Feels like Come on. I sing blues blue blues I can be. My girl's got a heart like a rock cast in the sea. Oh, yeah That's what I'm talking dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Oh, Mama, won't you look at Sam? While he's eating out me meat licking our frying pan Si mori mori mori in the chorus let's give out with the sing 'cause you know when i know that swing is the thing yeah swing is the thing yeah swing is the thing sure thing swing is the thing yeah Stond in 1984 in de top 40. Die de Deep River Quartet en Swing is the Thing. En de groep is gewoon nog steeds actief en toert nog lekker langs de Nederlandse theaters. Ook de komende maanden zijn ze weer overal in het land te zien. Daarvoor hoorde de nachtgedachte en die was van Donna Lewis. I love you always forever uit 1996. Soms dan vraag ik me af, wat doet die ene artiest nu? Als ik dan bijvoorbeeld een plaat draai in de nacht opeen... dan denk ik, ja, hoe gaat het daar nou eigenlijk mee? Sommige artiesten of bands zijn gewoon soms vergoed... van de muzikale radar verdwenen. Na New World Sun hoor je hoe het met de Italiaanse zanger Ryan Paris gaat. When the stars crashing down tiny pieces to the ground.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 Wat gaat het eigenlijk met Ryan Harris? Ken je hem nog van Dolce Vida? Hij valt met zijn song Dolce Vida in de categorie One Hit Wonders. Sinds zijn nummer 1 in 1983 is de zanger een beetje van het podium verdwenen. En dat heeft me toen besluiten om eens te kijken waar deze beste man op dit moment uithangt. Ik kan je vertellen, hij maakt gelukkig nog steeds muziek. Hij produceert onder andere uh, songs voor Coca-Cola. verschijnt af en toe in een televisieshow. En heeft een remake en een remix gemaakt van zijn hitsingle Dolce Vida. Een half jaar geleden verscheen deze dance Baby, love you. Love you again. Het kwam in een niet-nader te noemen dance-short ergens binnen. Maar veel heeft het niet gedaan... Gelukkig heeft de beste man betere herinneringen aan Nederland. In, in, in Holland, I went there, I was not known, but number one. That week number one. Yeah. I mean, uh, it was August. I uh, know, July or August, I uh, know, 1983. And uh, for me it was incredible, you know, because I was a fan of many... And the the, the, the the woman that present the show said, you sit here on this bar in in a studio tonight, it will be somebody, somebody else. And in the night there were all the components from Spandau Ballet, en je <laughs> I was een fan van Smando Belly en dat ze daar waren? Als was nummer 2 ik dan mean, was oh, ik nummer 1. Wow, dat moet zo gek. Ja, echt. De zanger is een goede vriend van mij. Uh, now, because we met after. Een mooie herinnering aan het programma Top of the Pops. In maart dit jaar moet er volgens zijn website een nieuwe pop-LP uitkomen. Ja, je hoort het goed. Een pop-LP. En tot die tijd moeten we doen met de Italiaanse synthesizerklanken klanken van Dolce Vida. De song is geschreven in één nacht en Patermaatschappij zei in eerste instantie... nee, dit is helemaal niets. Dit gaan we niet uitbrengen. Tot zover de zoektocht naar One Hit Wonder, Ryan Parrish.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 Dolce Vida. De plaat uit 1983 stond hooggenoothit in de Nederlandse top 40. En uh, we gaan uh, dit uur besluiten met uh, de classics. We begonnen met optreden in Limburg, eerst als coverband... en later nationaal en internationaal succes door een platencontract... aangeboden door Johnny Hoes. Dit is Hey, What's Your Name?